Radio Veronica Met het nieuws. Het is 11 uur. Goedemorgen, ik ben Joost van der Stel. Een grote brand in een flat in Bergen op Zoom. De brandweer is met een aantal auto's uitgerukt, inclusief een hoogwerker. En ook is een trauma-helikopter opgeroepen. De brandweer heeft het vuur nog niet onder controle. De flat is ontruimd. Hoeveel mensen er binnen zijn, is niet duidelijk. Mensen zijn zich iets minder veilig gaan voelen... vergeleken met twee jaar geleden, zegt het CBS. Vrouwen voelen zich het vaakst onveilig, van de jonge vrouwen zelfs twee derde. Dat aantal is in twee jaar juist een klein beetje gedaald... maar blijft ver uitsteken boven de rest. Sinds Amerika en Israël de aanval hebben geopend op Iran... zijn daar al ruim 550 mensen om het leven gekomen... onder wie Ayatollah Khamenei en andere leiders. Die schatting komt van de Iraanse Rode Halve Maan. De aanvallen zijn nu drie dagen bezig, 130 steden zijn getroffen. En er is een nieuwe Rembrandt ontdekt. Na twee jaar onderzoek weet het Rijksmuseum nu zeker dat het om een echte gaat. Het schilderij was tientallen jaren geleden al onderzocht... en toen niet als een Rembrandt bestempeld. Het is een bijbelstafril... Het Rijksmuseum krijgt het in Bruikleen. Veronica weer tenslotte vanmiddag schijnt de zon... maar er zijn ook wat sluierwolken. Het is wel droog en de temperatuur loopt op naar een graad of 15. Oké, okay, nou prima. Daar doe ik het voor, hoor. Ja, jouw dankjewel. wel. Dan het Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk... daar doe je er acht minuten langer over. Tijd voor je tuinklus. Nu bij Gamma, 25% korting op tuinhout. tuin aanpakken, ik kan het. Gamma.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 ingesmeerd met zonnebrandcreme die ruikt naar kokos. Drankje on the side en dan Harry Styles door je speakers. Watermelon sugar, gewoon om te vieren dat we weer aan de goede kant van het jaar zitten. Het is Radio Veronica, zometeen Olivia D. Naar de dijk. Dit is Veronica. MUZIEK muziek alle Things that I do know I can take you hard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 Een momentje als er over negen maanden babyboom is, dan, uh, ja, dan is die verantwoordelijkheid voor mij. Hoor. Dat krijg geen, geen enkel probleem. Bruce Springsteen, I'm on fire, hier bij Radio Veronica. Terwijl Jeroen de behang aan het verwijderen is. Ja, Dat zijn van die klusjes die moeten gebeuren. Maar blij word je er niet van, toch, Jeroen? Nou, lekker meezingen. Hopelijk gaat de tijd dan een stuk sneller voorbij. Elske zegt in de tuin hortensia's aan het snoeien. En meezingen met die heerlijke muziek die Veronica draait. Taco die is onderweg naar een klant. Hij zegt de dakje eraf. Bovenste knoopjes van de blouse open... En gaan. Oeh, nou, dat zal de klant leuk vinden. En ik krijg ook een mooie van Patrick binnen. Hey Marisa, wat een heerlijk weer vandaag. Het is echt weer een zonne-overgrote maandag. Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Radio Veronica knalt uit de speakers. En ik luister naar jou. Dankjewel Marisa. De, de, de Marisa Heutink, aangenaam. Radio Veronica, who are you? Van de Who hier. En uh, luister, ik, uh, ja, ik zat aan deze te denken. Omdat dit is natuurlijk wel iets dat je doet met mooi weer, toch? Says, you, Come on, the joy the joy Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets.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 Na het loopt tegen half twaalf, Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. De A12 Arnhem Oberhausen bij Oudijk, negen minuten vertraging. En de A22 Velzen Beverwijk bij Velzen heb je zeven minuten pech door een auto met vertraging. Dit is Radio Veronica, het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien. Maandag tot en met donderdag vanaf twee uur. En nu Marissa, met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica. Dat is nog eens even lekker. Helemaal happy met jullie. Radio Veronica. De beste muziek aller tijden. It always is. That's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder if it shows. ...uit de beatfabriek. David Guetta... ...met een van zijn grootste hits hier op Veronica. Tijdens je maandag... ...we geven de ochtend vlieg voorbij garantie... ...we geven ook drie keer zoveel zongarantie. Met complimenten van je vrienden van Veronica. Waiting on a friend. Dit zijn de Walling Stones.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 Een maandag nu eenmaal lekkerder is met een beetje glitter erover. Hitkanon Abba bij Veronica. Mamma Mia! Ah, het is wat, hè? 520 miljoen kinderen wereldwijd groeien op in oorlog. Dat is, je kan je dat bijna niet bevatten, dat, uh, dat getal. En daarom vragen we jou om een plaat aan te dragen via radioveronica.nl. Liedjes die positiviteit brengen, hoop geven of die je gewoon raken. En vanaf 16 maart hoor je hier op Veronica dan de Stop 520. En als je stemt, dat is wel leuk. Dan maak je kans op kaarten voor een zeer speciaal concert. Het Land van meer dan 100 verschillende stranden. Dat is Down Under Australia, waar deze band vandaan komt, natuurlijk. Jordan Man at Work bij Veronica. Hey, Sander. Ja, kent je heer, kent je heer de Sander. Daar is <dit>. hij. <laughs> nou, top dat je het bent en je hebt je lunchtrommel weer meegenomen. Ja, zeker. Ik heb weer uh, iets in mijn lunchtrommel zitten. Dat is het liedje wat ik zo meteen uh, na 12 als eerste ga draaien op Radio Veronica. Maar in de lunchtrommel zit alleen de vandaag. Oh, alleen de trommel. En dan kunnen wij raden. Dus iedereen die dit hoort, kan nu gaan raden welk liedje het is. Ja, het is uh, maandag. Het is een uh, ja, echt zo'n maandagopgave. Gewoon goed te doen. Een, een goed te doen. Oké, oh, oké. Okay. Okay. Okay. Nou, bring it on. Prins! Ja, ja, maar dit is zo herkenbaar. Dit is al fantastisch. Ja, nou Beetje dat zeker? wordt. zeker, zeker. Ja, de 100%.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 Vanwege aanvallen op en door Iran... kunnen Nederlandse schepen in de Persische Golf geen kant op. Zolang schepen doelwit zijn, moeten ze blijven liggen... zegt de Redenrijsvereniging. In het gebied zijn tientallen Nederlandse schepen... tot nu toe zijn alleen schepen met een link... met Amerika of Engeland aangevallen. In Saoedi-Arabië is een van de grootste olieraffinaderijen... ter wereld stilgelegd. Er zijn twee drones onderschept... en door de brokstukken ontstond een brandje. Volgens Saoedi-Arabië is het werk alleen voor de zekerheid stilgelegd. Iran zegt dat er bij hun een atoomfabriek is geraakt... die vorig jaar ook al door Amerika werd gebombardeerd. Op de vierde etage van een flat in Bergen-op-Zoom is een grote brand uitgebroken. Er is een gewonde, wat die precies mankeert, is niet duidelijk. De brand is overgeslagen naar omliggende appartementen. De bewoners worden opgevangen. Voor het bluswerk heeft de brandweer een hoogwerker bijgehaald. En de Raad van State heeft kritiek op het plan om strengere straffen uit te delen... aan mensen die hulpverleners aanvallen. Het vorige kabinet wilde in de wet zetten dat die altijd een gevangenisstraf moeten krijgen. De Raad vindt ook dat er hard moet worden opgetreden. Maar dat moet je aan rechters overlaten. Veronica weer tenslotte. Vanmiddag schijnt de zon, maar er zijn ook wat sluierwolken zichtbaar. Het is droog en de temperatuur stijgt vanmiddag naar maximaal 17 graden. Dankjewel Joost. Dan Veronica verkeer door Flitsmeister met de files vanaf 10 minuten. Dat is er eentje. De A12 richting Duitsland. Voor de grens op dit moment 10 minuten extra. En meer files en flitsers vind je in de app van Flitsmeister. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl. Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl. Geniet maar even van dit McDonald's momentje.